Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden Limburgers worden zo snel mogelijk geëvacueerd. Het hoge water stroomt sneller dan verwacht richting het noorden van Limburg. In Venlo verwachten ze de piek ergens vannacht. En dus moeten mensen daar en in de omliggende dorpen hun huis uit. Je hoort verslaggever Onno Beukers. Er is zojuist hier naast mij, en wellicht kun je dat horen, nog een vrachtwagen aangekomen. Die staat vol met van die big bags, vol met zand. Er zijn hier schotten geplaatst die de kade hier verhogen en dus het water tegen moeten houden. En die zandzakken die worden eigenlijk weer precies achter die schotten geplaatst. Demissionair premier Rutte leeft mee met alle mensen in Limburg. Hij is nu zelf in Venlo om met eigen ogen de schade te zien. En hierna gaat hij ook nog naar andere getroffen plekken. In de dijk bij Meersen zat geen gat, maar er zat een wel achter de dijk. Rijkswaterstaat legt uit wat dat is. En dat is een plek waar water uit de grond komt en waar zand uit de grond komt. En dat komt uit de grond omdat het water wat in de Maas staat of in het Julianakanaal staat zoveel druk oplevert. die wil gewoon op gelijke hoogte komen te staan. En dan loopt het gewoon onder het kanaal door of ergens door het kanaaldijk heen. Een paar duizend mensen moesten snel geëvacueerd worden vanmiddag. De wel is nu zo goed als dicht, maar Rijkswaterstaat gaat kijken of er misschien nog meer wellen zijn bij de dijk. En zo niet, dan mogen de bewoners waarschijnlijk weer terug naar huis. In België is er dinsdag een dag van nationale rouw. Meer dan twintig mensen zijn daar omgekomen door de overstromingen en nog eens twintig mensen worden vermist. Vlaggen op alle overheidsgebouwen gaan dinsdag in België half stok. Een groot datalek bij het ministerie van Justitie. De gegevens van zo'n 65.000 ambtenaren zijn daardoor op verkeerde plekken beland. Volgens demissionair minister Grapperhaus zit de fout bij een externe medewerker die illegale software en de gegevens kopieerde. En het weer nog de bewolking trekt. Als het goed is weg vanavond, vannacht kan het een beetje mistig zijn. Morgen veel zon met in de middag een paar stapelwolken. Het wordt 21 tot 25 graden. De FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is er veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Amersfoort. Wat komt er aan ongeluk? Tussen Landsmeer en Zeeburg is de vertraging meer dan een uur. Er is maar één rijstrook open. Het is dus beter om om te rijden via de Koentunnel over de A10 West en de A10 Zuid. De andere kant op, op de A10 Noord richting Zaanstad, is er bij Durgendam ook maar één rijstrook open.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 Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook groent op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort. Is zin in ZFM. GFM. Met nu het weekend in. Zaterdagochtend. Als hij daar loopt, mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot? Kleine jongens die gedragen zich als prof, willen kosten wat het kost. Niemand naar de toren staat met kop. Ieder achter gedragen zich als prof, en dan maakt die jongens prof.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 Je wordt een winnaar door je mentaliteit Zaterdagochtend, als hij daar loopt Dan laat ik hem vrij, want hij lijkt op mij ongelost Stijk langs de lijn, wat wordt hij dan groot? Oh, oh, oh. Kleine jongens, die gedragen zich als prof Willen kosten waar het kost Niemand naar de voor de toren staan met Dienen achteren, gedragen zich als log En dat maakt die jongens prof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 Kleine jongens die gedragen zich als prof Doen met regelmaat iets doms En, <laughs> Kleine jongen Je vliegt ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar je grote vloer is trots op jou Doe door de Kleine jongens die gedragen zich als prof Willen kosten wat het kost Iemand laat het voor de staan Frieden. We dragen als toch, En nog vaak die jongens proog Niemand naar de voor de toon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 Numbers on Not this crazy. jouw keuze ZFM.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 you tell me does that come The singer says funky, how bizarre. Stuck around keeping news and cameras, there's choppers in the sky Marines, police, reporters, that's where, four and why, Bella yells, we're out of here, seen us right on Making moves and starting grooves before the new world we gone Jumped into the Chevy, headed for big lights Wanna know the rest, hey, by the rights, how bizarre How bizarre, how bizarre, how bizarre. I'm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 I'm It is so the to go. for all.